Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vitesse heeft de KNVB-beker gewonnen. De Arnhemmers versloegen in de finale in de Kuip AZ met 2-0. Beide doelpunten werden in de slotfase gemaakt door Ricky van Wolfswinkel. Het is de eerste grote prijs die Vitesse wint in zijn 125 jarige bestaan. Dankzij de bekerwinst is Vitesse komend seizoen verzekerd van Europees voetbal. AZ kan zich daarvoor nog plaatsen via de play-offs na de reguliere competitie. De Amerikaanse Maggie Lee, die bijna een maand in Nederland vermist was, zat bij verschillende mensen die ze kende via internet. Dat zegt de politie, die verder geen details geeft. Het 16-jarig meisje werd gisteren in Zwolle aangehouden omdat ze reisde op het paspoort van iemand anders. Haar moeder zegt tegen het AD dat het gaat om het paspoort van haar twee jaar jongere zusje. Haar eigen paspoort was afgepakt omdat ze eerder al had geprobeerd naar Nederland te reizen. Maggie Lee is nu herenigd met haar moeder, die naar Nederland kwam om haar te zoeken.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 Volgens observatiegroepen liggen de aantallen veel hoger. Zo zegt Airwars.org dat er minimaal 3100 bu burgerdoden zijn gevallen... door de luchtaanvallen van de VS en zijn bondgenoten. Het Pentagon zegt in een verklaring... het onbedoelde verlies van burgerlevens te betreuren. In Polen is een Oostenrijker gearresteerd... die wordt verdacht van oorlogsmisdaden. De man van 25 zou in Oekraïne hebben meegevochten... tegen de pro-Russische rebellen... Hij zou rebellen die zich al hadden overgegeven, hebben gedood. De man werd op verzoek van Oostenrijk opgepakt door Poolse grenswachten toen hij vanuit Oekraïne naar Polen wilde reizen. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, vannacht in het zuiden af en toe regen, minima tussen 6 en 9 graden. Morgen trekt de regen naar het noorden en wordt het vanuit het zuiden droog en wordt ongeveer 14 graden. Dit was het NOS. CFMd. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van... ZFM Zandvoort ZFM Klassiek you. <laughs>